12 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Huurders die door de coronacrisis in geldproblemen komen... moeten zich melden bij hun verhuurders. Die oproep doet minister Olongren nadat het FD vanochtend meldde... dat ondanks de crisis de huur van veel woningen op 1 juli omhoog gaat. De minister zegt dat ze met de verhuurders heeft afgesproken... dat die rekening houden met mensen die in financiële problemen komen. Olongren herhaalde dat ze niets voelt voor landelijke afspraken... over het bevriezen van de huren. Volgens de verhuurders zijn de huurstijgingen dit jaar minder fors dan normaal. De Woonbond spreekt dat tegen en zegt meldingen te krijgen van huurverhogingen van meer dan 5 Minister Slob zegt dat alle scholen en kinderopvanglocaties inmiddels afspraken hebben gemaakt over de gedeeltelijke heropening. Basisschoolleerlingen krijgen vanaf maandag weer de helft van hun klassikale lessen. Om de opvang te laten aansluiten bij het lesrooster... moesten scholen en opvangorganisaties de afgelopen weken met elkaar in overleg. Dat kostte wat tijd, maar volgens Slop is het algemene beeld dat dat nu is gelukt. Het RIVM heeft bij onderzoek langs de Nederlandse kust... verhoogde concentraties PFAS gevonden. Dat is de verzamelnaam voor niet afbreekbare door de mens gemaakte giftige stoffen. Onder meer in het duingebied van Terschelling is een verhoogde hoeveelheid PFAS gevonden... Hoe die stoffen daar terecht zijn gekomen is nog onduidelijk. Bij een Joods restaurant in Amsterdam zijn vanochtend de ruiten ingeslagen of ingegooid. De politie heeft een verdachte op heterdaad aangehouden. nadat getuigen alarm hadden geslagen. Bij die aanhouding heeft een agent pepperspray gebruikt. Het Joodse restaurant in Amsterdam is vaker doelwit van vandalisme en bedreigingen geweest. Het weer, zonnig met zo nu en dan sluierbewolking. die soms dik genoeg kan zijn om de zon tegen te houden. Het blijft droog en er staat weinig wind. Aan de kust vanmiddag wel een zeewind en wat koeler. Elders wordt het 21 tot 24 graden. Morgen wordt het op veel plaatsen nog wat warmer. En zondag koeler en ook dan kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. Werkzaamheden op de afsluitdijk de A7 richting Friesland... leveren tussen Wieringenwerf en Breesandijk 10 minuten vertraging op. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ze plaatst de deel bevredigend weer haar baie rok om, maar plotseloo roept zijn heel. De zit ze in mijn ogen, maar gaat naar soms.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 Nou, ja, dus uh, Joke en jij zijn wel een bekende gezichten, zolang iemand is antwoord kent. Ja, ja, ze kunnen me. Zo, zo, maar, uh, wij twee kennen elkaar uh, heel erg goed is antwoord hoor. Ja, ja dat heen. kan ik mee eens. Je ja. hebt twee dochters. Ja. ja, twee dochters, de ene ken ik uh, redelijk goed, maar die andere, de andere vertellen zijn. De niet die je kent, de, de jongens of de ouders. Nee, de valop natuurlijk. Ja, <laughs> ja een, de, de ene dochter is uh, artsassistent Ja.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 Ooit in 1962 voor het eerst onder het hek doorgekropen. eigenlijk. En je gemeld op de kromme asfaltweg, zoals we dat zo mooi in Terre noemen. Ja, nou, wel onder het hek doorgekropen. Maar door een politieagent naar de Witser gebracht. Aangezien ik door de duinen illegaal naar binnen was gekomen. Ja, dat mag niet. Zeker ook in die tijd niet. Waardoor ik door de huidige directeur, of toen van het circuit, oude oma Jaap Zwart.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 Walking. En die hadden we niet in de gaten, dus zodoende. Eigenlijk. Ja, nou, er zijn heel wat verantwoorders wel eens uh, ja. gegrepen door de politie of er zijn de zelfde politie. Ja, ook. ja. ja. ja goed, met toen, uh, toen liep je daar rond, je kreeg wat klussen. Ja. Uh, en eigenlijk door toedoen van, uh, van, uh, van Joker, uh, die had een broer Hans, Hans Hoes, uh, een, een, een meisjesnaam is ook een Hoes, maar die werkte bij Fred van der Vlucht in Wereld op Wiedel, en dat werd gewoon op de televisie toen.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 En de verbeteringen natuurlijk van de helmen, dat is enorm geworden. Dat is, ja. Dat is zo gelijk. Ja, die, die helmen zijn natuurlijk al wat anders. Als je kijkt naar ja. foto's in de jaren 60, ja. zelfs van Formule 1 coureurs. dan hebben ze iets op waar, een, waar een, je nu niet eens pet, pet uh, een, een brommel mag. Nee. Ja, een pet en een bril. Ja. Ja. Verder hadden ze het niet. Ja.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 Seasons in the sun But the stars we could reach Were just starfish on a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 Nou, die auto die was geconstrueerd deels uit magnesium, ja, hè? deels uit magnesium, waarop hij tege, eigenlijk tegen de, boven tunneloos tegen die duinen aangekletterd is. En we he, ze hebben hem toen gewoon ondergegraven in het zand. En we hebben hem dinsdag of woensdag ochtend pas eruit kunnen halen. Toen was het zand nog zo heet... dat je er eigenlijk bijna niet op kon ja, Voor lopen. alle duidelijkheid. magnesium was het brand... brandt het ook onder water. Maar je ziet het niet. Ja, je ja. ziet het niet. Je kan in principe... alleen maar met wat water geblust worden... maar dat, dan gaat het nog heel moeilijk. Ja, het zou wel heel, heel ingewikkeld is dat. Ja, het is een heel ingewikkeld ja. procedé. Nou ja, en dan ga je natuurlijk nog verder. Dan ga je naar Roger Williams, die in 1973 verongelukte. Nou, dat, dat beeld kennen we allemaal. Dat, dat, dat weet iedereen hoe dat allemaal...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 Wat is mijn verhaal en wat is een ander verhaal? Net ja, precies. Dat is... ja, ik heb het ook gezien. Uh, ik denk ook dat dat alles te maken heeft met het feit dat er 230 liter benzine ja. in zat. Ja. In, in tanks die gevaarlijk waren. Jeroen dan... je noemde trouwens net uh, uh, Tom Price. Dat was het ongeluk in Zuid-Afrika. Ja, uh, dat, daar is een duidelijke ja. voorbeeld van geweest. Daar is die brandweerman wel over gestoken. Ja. Waarop Tom Price die brandblusser in zijn gezicht heeft gekregen. Ja. En, die, en die brandweerman...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 Het is tijd voor even wat muziek, vrolijke muziek graag van, uh, van Cor.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 en dat is, dat is perfect gegaan. Ja, de de, de OCA, OK, de Officials Club Automobielsporten. Die eigenlijk zorgt voor de ik, marshals. Ik durf wel de baan. Ik niet weet, uh, zeker te zeggen wie daar de oprichter van is. Maar ik weet wel dat een Wim Govers daar een van de hoofdpersonen dat geweest is. Dat was het in de jaren 70. Een van dat de, is in de jaren na de zware ongelukken. Is dat de, helemaal in het leven. De Oka is officieel opgericht in 1962. En die hebben altijd gezorgd voor de, de marshals rondom ja, de baan. He, de ja. baanposten. Ja, ja, en ja. dan uh, ja, die, die, die BMW's natuurlijk. Daar, ja, daar zijn er werd toen, heel weinig uh, ja. gezorgd voor vlagincident, vlag, incident, vlag uh, uh, laat ik zeggen de de de, de over.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 een Alfaatje of een CMK. <laughs> Stonden ze in de boxen bij, uh, bij de Formule 1. We, nou, dat zijn situaties... dat kun je nou...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 75, ja, ja, 75. Toch is dat wel een mooie ontwikkeling dat de twee ja. grote garages in Zandvoort betrokken werden bij de voor- en de nakeuring. Ja, alleen we kregen problemen natuurlijk met de politie. Want ja, ja we reden vanaf strijden reden ze met wagens over de openbare weg zonder kenteken of iets. Ja, dat, dat, dat, gaat, dat kon zelfs in die tijd niet meer. Nou, nee, dat, nee. dat werd niet geaccepteerd, dus dat hebben we maar eh, afgeschaft. Nou, maar. Maar ja, toen stonden we achter in de boksen.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 Want 1989 was dit Barbarella. De we cheer you up in the pin-up club. Een programma van Veronica. Waar het de grootste stiekem kijkdichtheid had in Nederland zo'n beetje. Maar leuk om deze muziek die je nooit meer hoort toch weer even de hebben. Paul, in 1989 was deze muziek. We zitten ook een beetje in ons gesprek rond die tijd. Uh, de ontwikkelingen, ja. De Grand Prix van Zandvoort, Formule 1 die we verloren. En waardoor de Autosport in een andere vaarwater terecht kwam. We hebben zelfs de situatie gekregen dat het circuit werd ingekort.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 En ze hebben me toen s morgens om een uur of half elf, elf uur gebeld. Paul, kom alsjeblieft naar het circuit, kom ons helpen. Ik denk dat er was op dat moment is er 42.000 man was door de kassa gelopen... om naar dat evenement te kijken. Met die gevolgen dat ze onderin de huurgehols...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 onze vriend André van Duin uh, als, als groot gangmaker erin. Ja, ja, ja, ja, ja. En, uh, ja, er zijn heel wat mooie filmpjes op YouTube uh, ja. tegenwoordig terug te vinden over ja, ja, ja. het achteruitrijden. Wat op een gegeven moment ook gestopt is. Ja. Hè? Uh, want uh, het was uh, toch wel behoorlijk gevaarlijk. Uh, ja, maar ja, ik, het was wel heel spectaculair. Ja, ik heb het ook aangehaald. Ik wil het ook aanhalen zoals die World Record Days, uh, die we hadden, waar uh, in de tijd die, die, die Belg die alle vinks door die bussen sprong en, en nou, gewoon ja. bij de, de Tarzan zonder hoofd eruit kwam. Uh, Omdat dat soort dingen uh -huh. En dan heb je ook nog het achteruitrijden. Een caravanrace hebben we gehad. Uh -huh. Ja.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 onder meer een formule... voor uh, vrouwtje... Uh, misschien dat je dat kent, Linda Terrol. Nou, die heb ik een keer aangeschoten. En ik heb wel eens een vrouw met een rood hoofd gezien... maar zo erg nog nooit. Want ik vroeg Ander... mag ik even je ondergoed bekijken? <lacht> <lacht> ja, dat is een gekke vraag natuurlijk. ik maar... snap precies vraag. waarom je dat gevraagd hebt. Ja, ja. ja. dus... zij doet toch maar...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 nou, ja, ja, ja, ja. We hebben niet voor niks brandvrije ondergoed, dat uh, even ter ja. verduidelijking. Uh, dat, ja. dat, dat bestaat ook, en dat omgeving, is ook verplicht. Je je uh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, Linda reist er ons niet meer, we wonen nee. nog wel hier in de buurt. Uh, ja, Zingen we ja. nog wel vaak, dus wel uh, ja, ja. wel mooi in dit soort anekdotes. Ja, is, uh... We gaan nog even een, een stukje muziek luisteren, ik kijk even naar Cor. En ik uh, ga zeggen, uh, ja. stap. Uh, We'll Not as we know it, not as we know it, not as we know it It's white, Jim, but not as we know it, not as we know it yeah. Dead Jim, yeah, dead Jim, yeah, dead. It's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it. Not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it. Yep. There's Klingons on the starboard bow, Starboard bow, starboard bow. There's Klingons on the starboard bow, Starboard bow. Jim. <laughs> ah, we come in peace. Shoot to kill, shoot to kill, shoot to kill. We come in peace. Not like that, Jim, that, Jim, that. Well, it's life, Jim, but not as we know it Not as we know it, not as we know it It's life, Jim, but not as we know it Not as we know it, Captain There's sling-ons on the starboard bow Starboard bow, starboard bow There's sling-ons on the starboard bow Scrape them off, Jim Star Trekking across the universe On the special enterprise on Captain casting curve Star Trekking across the universe Change the laws of physics. Laws of physics. Laws of physics. And it the laws of physics. Laws of physics, Jim. Oh, we come and shoot to kill, shoot to kill, shoot to kill. We come and shoot to kill, Scotty, feed me up. It's worse than that, he's dead, Jim. Dead, Dead, It's worse than that, dead, Dead, Well, it's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it. Not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it, Captain. <inaudible>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 Waardoor het publiek allemaal kon bekijken hoe zo'n wagen in elkaar zat. En dat, dat, dat is prachtig mooi. Ja, dat is inderdaad een hele mooie ontwikkeling. Ja. We krijgen dit jaar in 2013 weer een ja. historische krambriefje. Ja, ja, ja, ja, dat ja, ja. laatste weekend van augustus. En, uh...